Wat is er van Tiger Jimmy geworden? Ik heb ze allemaal thuis, in een kooi. Ze schreeuwen een heleboel bij elkaar. Maar ze zijn tam. Heb ik goed gehoord? Heb je die arme Nico Marinelli veranderd? U hebt goed gehoord? Hij was mijn vriend, en leermeester. De mijne ook? U hebt hem naar Om Fabian gestuurd. Ik hoop dat je me daarvoor dankbaar bent... Nou ja, dankbaar. Nou, daar zullen we het nog wel over hebben. Ik heb zo even geprobeerd een paar van die raven te identificeren... maar het is niet gemakkelijk. Nee. Ik heb ook een paar andere raven aangeschaft. Mijn familie is ondergedoken in de massa... want ik zou het heel pijnlijk vinden... telkens in verwijtende vogelogen te moeten kijken... die misschien eens van tante Patricia zijn geweest... Ze was een onuitstaanbaar kind. Ze was een onuitstaanbare vrouw. Maar mijn ingreep in haar leven was wel drastisch. Beste Adriaan, als je er spijt van hebt, dan kan ik het ongedaan maken. U bedoelt? Ik kan ze allemaal weer zo veranderen dat ze in levende lijven voor je staan. Precies zoals ze waren. Ik kijk me zo vreemd aan, Adriaan. Met een uitdrukking van schrik, en van bevreemding in je ogen. Bedenk wel, ik heb de cursus bij Nico Marinelli helemaal gevolgd. Terwijl jij je ontoereikende krachten zo nodig moest beproeven... toen je hem zo te zeggen niet rijp was om uit te vliegen. En daardoor was je leraar wel gedwongen om uit te vliegen. Ik vond stel dat hij ook tussen de raven zit. Ja, als hij tenminste niet is weggevlogen. Maar welke is het? Zullen we dat eens uitzoeken? Het lijkt wel alsof ik de enige mens ben die jou tot zwijgen kan brengen. Of twijfel, jammer. Schrijven je misschien aan dat ik inderdaad je oom Nicolaas ben? Eerlijk gezegd ja. Oh, kom dan maar mee. Ik zal het je bewijzen. Een ogenblik. Als u om Nicolaas bent, waarom bent u dan weggegaan? Met uw mogelijkheden. Ik wou de wereld zien. Ik wou met andere objecten experimenteren. En dat heb ik gedaan ook. En u wou dat ik intussen met behulp van meneer Marinelli... thuis een beetje... hoe zal ik het zeggen... opruiming hield. Inderdaad. Voor u. Misschien voor ons allebei. Nee. U moet om Fabian terugroepen. Hij was een schurk. Dat heb ik intussen gehoord. Maar ik wil mijn schuldgevoelens kwijt. Ik wil mijn geweten zuiveren. Mijn geweten dat me s'nachts wakker houdt. Vooral als de afrekeningen komen van de bank... Je hebt het geld toch goed belegd? Erg uh, goed. Te goed. Kom, we gaan. Best. Ik hoop alleen dat je me kunt zeggen welke raaf het is. Dat kan ik niet. We moeten experimenteren. Kom. Een ogenblik. Experimenteren, zeg je? Maar dan moet ik je wel waarschuwen. Van een raaf die weer mens geworden is, kan ik niet opnieuw een raaf maken. Oh, je moet dus rekening houden met de mogelijkheid dat Fabian de laatste is... en dat eerst de eerste hele familie voor je staat. Zullen we gaan? Nee, ik moet eerst nadenken. je. als ik maar wist dat u werkelijk oom Nicolaas bent. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat meteen de eerste aaf Fabian blijkt te zijn. Er zijn er 23. 24? Je hebt Cosima niet meegerekend. Zullen we? Misschien zou het goed zijn als we dat getal tot 25 verhoogden, oom. Hij is slecht te geweten. Dat zou slecht blijven, maar dan had ik tenminste rust. Ik zou er ook wel zin in hebben om hier met 25 graven te wonen. U? U wilt hier waarschijnlijk het liefst zonder graven wonen. Dat zou inderdaad nog beter zijn, heb je er geen last van? Huh? Wel, als ik helemaal eerlijk moet zijn, ik uh, ben niet erg dol op ze. Oh. Nee, ik ben er nooit in geslaagd hun vroegere leven helemaal te vergeten. Maar ik beschouw het als mijn plicht om voor ze te zorgen. Het is een kleine prijs voor een grote dienst die ze me hebben bewezen. Mm -hmm. <laughs> Bovendien zijn ze wel grappig als je ze beter kent. En in sommige jaargetijden hebben ze zelfs iets poëtisch. Oh, dat klinkt allemaal erg verleidelijk. Kom daar maar niet op, manito, beste oom. Ik verlies mijn kranten nooit. Alleen soms bijna met mevrouw Borkwart. Bovendien, u bent mijn erfgenaam niet? Wie is je erfgenaam dan wel? Mijn trouwe huishoudster die haar persoonlijk leven naar mij en mijn raven heeft opgeofferd. Mevrouw Borkwart. Oh, dat is niet aardig van je Adrian. Ik heb zin om het te wreken en je oom Jasper op te roepen. Dan moet je elke avond met hem schaken of je tante Winnie Fred. Of allebei. Heeft Tiger Jimmy u dan iets nagelaten? Niets, nee. Ik hoorde te laat dat hij een weldoener was die het grootste deel van zijn buiten schenken spandeerde. Bovendien zat hij in het comité van de Methodistenkerk. Maar mijn beste Adriaan, ik denk er hard over om hem en een paar van zijn vrienden terug te roepen. Mogen we dan een bezoek komen brengen? Hmm. Het huis is maar klein. Ja, je hebt gelijk. We zullen eerst Fabian maar eens terug roepen. Je hebt tenslotte verplichtingen tegenover hem. Dat moet gebeuren, ook al verschijnt hij de midden van een hele schaar broers en zusters. Ga je mee? Bovendien zou ik graag willen bewijzen dat ik oom Nicolaas ben. Wat, wat hebt u eraan als ik dat weet? En wat, beste oom, hebt u eraan als die hele familie weer present is? Eindelijk. Nu kunnen we de zaken rustig bespreken. Beste Adriaan, ik hoop er iets aan te hebben als de familie niet terugkomt. En daarom zou ik je willen vragen, hoeveel is het je waard? Ik leg mijn kaarten op tafel. Ik ben hier gekomen om mij een luxe leventje te verzekeren. Luxe leventje? Ja. Bedenk toch dat ik 67 familieleden ondersteun. Dan kun je de toekomst beter laten. Je moet dan maar zien hoe ze zich redden. Dat is heel onsociaal gedacht, hoor Nicolaas. Dat kan best zijn, maar ik ben geen sociale denker. Een luxe leventje. Ja. U bedoelt, beste oom Nicolaas, een levensavond. Oh, ik ben net zestig geworden. Werkelijk. Zie je te ouder uit? Veel ouder. Maar dat kan wel van het licht komen. Uh, nog een kojakje? Oh nee, nee, nee, nee. Ik vergat, u mag niet. Ik neem nog een kojak. Oh, u moet het zelf weten. Op uw gezondheid. Ah. Nou ja. U hebt ook een zwaar leven gehad. Hm? Dat doet het hart geen goed. Mijn hart. Mijn hart is zo goed als wat. Oh ja. Oh ja. Maar u zei toch dat de dokter had ja, gezegd... Ja, de dokter zijn schufferds. Natuurlijk, de meeste, maar er zijn uitzonderingen. Mijn vriend dokter Schelling bijvoorbeeld. Hm? Weet u, het gevaarlijke is dat onze inwendige organen geen alarm slaan als er iets mis is. Oh. Alleen de geschoolde toeschouwer kan dat vaststellen. Oh ja, waaraan dan, als ik vragen mag? Aan de binnenkant van de oogleden bijvoorbeeld. Hm? Uh, mag ik uw ooglid eens naar beneden trekken, nee? Waarom? Oh, nee, nee, nee, nee het, het linker, het linker. Wat? Het doet heus geen pijn. Ja, zo. Hmm. Huh? Wat, wat, uh, uh, wat zie je? U moet natuurlijk wel bedenken dat ik geen dokter ben. Huh? Alhoewel mijn diagnose in deze dingen bijna onfeilbaar is. Huh. Toevallig heb ik een voortreffelijk middel voor u. Wat? Mag ik het u geven? Uh, nee, ik heb geen middel nodig. Oh, zoals u wilt. Weet u... Alles verweekt zich. Geheel onthouden bent u waarschijnlijk nooit geweest. De omgang met Tiger Jimmy bracht natuurlijk zekere verplichtingen mee. Dat wil zeggen. Als u mijn oom Nicolaas bent. En als u dat niet bent, moet het iets anders zijn geweest. Nou, laten we niet liever over iets gezelligers praten. Zullen we vandaag een konjakje nemen, hè? Hm?